Bonnebakker met het nos Journaal. Na de vakbonden vragen nu ook werkgeversorganisaties om extra geld voor het onderwijs. Het kabinet moet direct miljoenen uittrekken om het lerarentekort aan te pakken, schrijven de werkgevers in een brief aan premier Rutte. Ze zijn bang dat bedrijven in de toekomst te weinig gekwalificeerd personeel kunnen vinden. Garnalenvissers hebben de afgelopen jaren veel meer gevist in beschermde natuurgebieden dan volgens hun vergunning mocht.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 De papieren zakjes zijn te koop in souvenirwinkels en zijn het voornaamste aanknopingspunt in het onderzoek. De bombrieven zijn het werk van een afperser die een bedrag in bitcoins eist. Wintersporters die vandaag naar de sneeuw gaan moeten rekening houden met lange files. Daarvoor waarschuwt de ANWB. Vooral wie naar Duitsland, Oostenrijk of Frankrijk gaat zal te maken krijgen met drukte op de weg. De regio Noord-Nederland heeft vakantie, dus naar verwachting gaan veel mensen dit weekend op skivakantie. De Russische schaatser Pavel Kulishnikov heeft goud veroverd op de 500 meter voor mannen bij de WK-afstanden in Salt Lake City. De Nederlanders kwamen niet in de buurt van de medailles. Op de 10 kilometer ging de titel voor het eerst niet naar een Nederlander. De Canadese Graham Fish pakte goud met een wereldrecord. Bij de vrouwen won de Japanse Noah Kodaira het goud op de 500 meter. Het weer. De komende uren kan het in het noordwesten gaan regenen. In de rest van het land is het bewolkt en wordt het maximaal 12 graden. Morgen veel wind en dan gaat het ook regenen. Met 12 tot 16 graden wordt het zeer zacht. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersen verkeersen de ANWB. Er staan momenteel geen files.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 Goedemorgen, Toebakleeft op deze radio. En, uh... en uh, wat zijn dit voor uh, types? Morning, uh... Dickhead. Hallo, moron. Oh, nou gezellig om zo weer even uh, de studio binnen te komen. Het is uh, Toebakleeft, het is even naar acht uur, het is al lekker licht buiten. Ja. en. Op door... kwart over zes hoorde ik al vogels fluiten. Echt waar? En ik denk, ik mag nog een uurtje. En toen uh, kwart... ben ik gelukkig nog even in slaap gevallen. Kwart over zes, jezus. Ja, hoorde ik al een merel. Wat een geluidsoverlast. Het is extreem. Ja. Ja, je zou zo'n goed moeten geven. Neksgod moeten geven, maar, dat is wel ja. ja, maar het is gewoon zo warm buiten. Vanochtend echt, een, dat ik hier heen fietste. Ja. een vogelconcert. Geweldig. Ach, is echt mooi. Maar het is foto's. nu al lente. Ja. Dus de zomertijd kan al ingaan. Nou ja, goed, ik hoorde natuurlijk wel van mensen uh, die zeggen... Ja, vorig jaar was het om deze tijd veel warmer, hoor. Oh. Echt waar? Ja. Nou goed, je hebt altijd types die vinden dat het nog veel beter kan natuurlijk. Nou goed, vanochtend voor acht uur. Oh, toen kreeg ik er al zin in. Ja. Wat een heerlijke ja, nostalgie. Ik, ik hoorde ook Anita Meijer. Echt niet? Ik hoorde het. Ik wil ja. erbij voorbij horen gaan. Nee goed, en natuurlijk dingen die ons bezighouden is... Uh... Ja, uh, ja, ja, ja, ja, ja. wacht even voor. Uh, Nee, wacht even, alle dingen door elkaar. Dit. Goedenavond. Na acht jaar gesteggel is er een beslissing genomen. De verhuizing van het korps Mariniers naar Vlissingen is definitief van de baan. Ze gaan nu van Doren, één provincie verderop... naar Nieuw-Milligen in Gelderland. Ah, Nieuw-Milligen. Nou, daar kan de vlag uit. En het grappige is, het komt gewoon omdat die militairen... gewoon eigenlijk gewoon alleen maar denken van... moeten we naar Vlissingen, moeten we naar Zeeland? Wat zeiden ze acht jaar geleden? Wat zeiden ze dan ook alweer? Nee, ik blijf toch centraal in Nederland wonen. Dat is toch het lekkerst. Ja, dat is gewoon het lekkerste. Met zoveel in de auto geïnterviewd, Toen zeggen we, nee hoor, ga ik helemaal niet toe. Nou, toen dachten ze... De, de, van de ministers dachten van, ah, dat valt allemaal wel mee. Als we gewoon longsverhoging geven, dan gaan ze allemaal wel heen. Nee, nu moet wat er zin in. No, hartstikke idee. Gaat allemaal niet door. Ze hebben acht jaar lang hebben ze er allerlei dingen geïnvesteerd. Echt miljarden hebben ze. Ze hebben wegen omgelegd. Ze hebben allerlei dingen aangepast. Nee, word, blijf het blijft gewoon in van de hele ontwonen. Nou gaan ze naar Michigan. Michigan, ja, ze gaan nog een stukje verder. Mi, Michigan. zijn mi, oh. En daar gaan ze nu op zetten. Die zijn wel blij natuurlijk. Maar het is wel maf. Ze hadden niet verteld dat er een plan B was. Ze hebben gewoon de hele tijd maar voorgelogen. Nee hoor, we gaan daar doen. We gaan de flissing. Echt, daar gaan we alles op zetten. En ondertussen hebben ze al rondgekeken. komen ze ergens anders uit. Ja, het is een beetje triest voor die mensen die daar een hele bedrijfstag hebben op, op, af. Ja, en ik ja. vraag me af of inderdaad die gemeente die er zoveel miljoen heeft geïnvesteerd... Yeah. of die het al terugkrijgt van de provincie of van het Rijk. Ja, dat zou, denk ik ook. Het zou wel moeten. Dat zou wel moeten, Dit ja. kan natuurlijk niet, hè. Ik hoorde al een bedrag van 2 miljard. Maar daar wilde de minister verder niks. Nee, nee, nee. Gisteren met het gesprek van, uh, met de minister-president. Nou, dat weet ik allemaal niet. We nou, gingen zo omheen uh, praten. En een gegeven moment zeiden, nou, daar moeten we nog over, over hebben. 2 ja. miljard. Ach, man. Allo, wat zijn alsof het niks is. Het, wat zijn het voor plannen die ze maken ook gewoon daar. Jezus, wat een slap allemaal. Goed, toepak leeft. Met tien uur slap gaan. Oh. En fijne muziek op de radio. are sailing out. Now En natuurlijk deze Barnes, Cockney en. Uh, zo, goedemorgen, ik heb er zin in. Altijd, ik heb er altijd zin in als ik deze kant op rijden Denk ik Oh ja, radio maken niet. Het is het leukste wat uh, je kan overkomen, zeg maar. Uh, en zeker als je dat samen doet met iemand anders. Koffie wordt alweer geserveerd. En de jeugdafdeling uh, ligt nog steeds in bed. Ja, gelukkig geen last van uh, jeugd die niet uit bed wil komen als ze naar school moeten. Maar uh, voor dit rijprogramma is het soms toch een beetje moeite. Dan moet je het wel eens een beetje motiveren. Goed, nou uh, even kijken. Uh, ja, uh, wat ja. een heerlijk begin. Ja, van deze dag wilde ik ook zeggen jij ja, natuurlijk. Ze is nog niet wakker. Oh wat maar. Oh, ze is nog niet wakker. Nee, ik begrijp dat je... <laughs> ja. Goedemorgen. Oh, toch wel. Ik ben opgebleven om te dansen. Je had me nog niet mogen wekken. Nee, nou sorry. Oh. Ja, ik draai soms een beetje te wilde muziek, dan krijg ja. je dat. Wist dit? Wie is dit? Is ja? het of zo? Nee, nee, bijna. De, de, de stem, de, de, deze stem is vandaag wel jarig. Ah, kijk. Oh, wie zou het zijn? Kijk, ja, ik heb een hele nou, lijst, maar ik heb hem dinsdag gemaakt al. Oh, dan ben je dan weer kwijt natuurlijk. Ja. Niet dingen te veel van tevoren voorbereiden, dan moet je het weer opnieuw gaan inlezen. Nee, maar ik heb het allemaal opgeschreven gelukkig, want wat ja? hadden wij dinsdag? Dat de, de server lag eruit. Oh. En uh, ik mocht vanmiddag op een gegeven moment zijn ze van nou weet je, ga maar. Ja. Maar, ik, maar nu vandaag, gisteren, gisteren was het weer zo op mijn werk. Hè? Ja. Gisteren was het weer van, God, waar is die afdeling administratie, en zo. Ja nee, uh, hij doet het niet. Uh, we kunnen de crediteurenfacturen uh, niet scannen en alles. Ik denk van nou, ik ben gewoon bezig geweest. Ik heb wel uitzitten zoeken. Maar ja oké, okay, je kan alleen de facturen niet zien. Maar wat erin staat, dat kon ik wel zien. Dus okay, dat is dus toch je, ook alweer makkelijk. Maar, dus eh. je was, uh, echt, zodra het stroom eraf gaat, dan zie je op je werk. <laughs> Gauw je we naar uit, van, hoe duurt het, duurt het langer dan een uur? Ja hoor. Ja toch? Ja, ja, ja, ja. ja dan gaan we nu, nu. Ja, dan ga ik iets <laughs> anders doen hoor. Tijd je ja. goed besteden. Want uh, ja, het is een beetje zonde om, zitten te, om alles op papier te gaan zetten. Daar moet je ook niet meer aan, aan beginnen natuurlijk. Nee, maar het, uh, ja, je... Ja, je kan ook bijna niet terug hè? Nee. nee. Nee, je kan ook niet meer terug. Nee, dat is een goed teken. Goed, we kijken vandaag de wereld in. Dingen die zijn gebeurd. Een van die dingen. Nou, dat is jou bijgebleven. Want ik heb jou echt nog niet uh, gehoord. Deze week? Nou ja, ja. Valentijnsdag natuurlijk. Ook oh, ja, gisteren. Ja, en ja. het leuke is gewoon, dat ik had dus met uh, een, een dame dat ik een afspraak had. En ik denk van nou, wanneer kan je dan? Nou, ze kon dan uh, op Valentijnsdag. En anders moest ze volgende week of zo geopereerd worden aan iets. Ja? En uh, ik had zo van, nou ja, weet je, doe maar. En toen hoorde ik van mijn, van mijn eigen Valentijn, die, ja? uh, die zei van ja, ik ga vrijdag met uh, Robert Jan uh, gezellig wat drinken. Ik denk, nou, dat is helemaal goed. Ja. Dus ze zijn apart van elkaar hebben we. Gewoon gezellig een avond ja. gehad. Ik, heb die al, ik zie hem vandaag weer. Ik heb die al sowieso, partnerel. Nou, ja. ja. Dat is niet de datum eigenlijk gewoon, zeg maar. Nee, nee. Het nee. Nee. partneruil vind ik toch ook wel weer een beetje eng, hoor. Ja, zeker. Nou, ja? Uh, oh ja, ik heb op zich helemaal niks gedaan. Ik heb eigenlijk alleen maar rijdenprogramma voorbereid. Ook geen, geen bloemetje met Nee, jezelf, ze, een ze was me voor, Ze had nu al een uh, uh, geurtje gegeven. Aan jou? Ja. want oh. toen dacht ik, ja, dan, moet ik, dan kom ik natuurlijk ook met iets. En denk ik, ja, nee. Nee. Dus dat, ik ga hem nog wel een keer verrassen op een andere dag. Oh, oké. dat is is maar niet ik volgens mij, ik heb jou nog nooit. Uh, nee, nooit uh, een geurtje gehad. heb ik geroken. Uh, zo bij jou. Een nee, nee, dat, klopt. dat is zweet meestal. Hè, naar de uitzending. <lacht> nou, ook niet. Zweetvoet. <lacht> nee, niet eens, niet eens. Ja, ik spuit hem helemaal. Uh, laplazen, maar op een of andere manier. Uh, maakt mijn lichaam anti-stof aan. Zeg maar. dus, uh, je hebt natuurlijk zo'n uh, koptelefoon met uh, sound reduction. Oh, en, en noise reduction. Uh, en uh, uh, zeg maar antigeluid. En voor mij maakt mijn lichaam antigeur. Oh, okay. Om het hier op nul uit te kopen. Goed, moeilijk verhaal, dus zeg. Ja, Goed, uh, maar wel nog een leuk detail. Ik uh, kreeg gisteren. Een link van mijn broer. Ja? En zijn zoon die zit dus in Australië. Is die ook bezig met Nederlandse radio. Ja? Maar die draait dan nummers. Dat ik denk, oh ik ga toch ook even wat andere doorgeven. Want er zijn zoveel andere prachtige Nederlandse nummers. En uh, van, uh, zij maken het verschil en zo. Van uh, de, de Puma's en dat soort dingen. Ja, ja. Die, zijn, ja. ja die vind jij allemaal niks. Maar nee, die zijn plof. wel mooi. Ja, ze zijn zo mooi. Want zeker op Valentijnsdag is zo'n nummer natuurlijk erg mooi. Uh, ja, dat is waar. Een beetje ja. dat uh, zoetsappige. Je hebt helemaal gelijk. Uh, goed. Het is uh, zaterdagmorgen. Uh, even, even, even een afkapgevoel. Ja, precies. Een afkapgevoel. Ja, klopt. Ja. Zeeland is net zo goed Nederland. Ja. En uh, afstanden zijn zeer relatief. Ja, nou, nou dat heb is zeker over... waar. Ja, zeker waar. Nou, dat weet ik waar die bijzet vandaan komt. Ja, <laughs> precies. Straks er meer over. Goedemorgen, welkom! Ja, goed, laten we even de muziekje draaien, hoor. de zender. Dan pak ik mijn koffie er even bij om even extra wakker te worden. Larkin! Even een leuk beetje, we een single uit. Hit and Run! Ouderen hebben nog steeds weinig begrip voor de muziek.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 Come on, roll with me till the sun gets low. You know. Texas sun, Texas sun, oh girl, Texas sun. Me to the sun goes down, Texas sun, Texas sun, Ooh, baby, you're so gorgeous you by my side you oh wat you by my side een heerlijke is zo Texas Sun, ja. zegt hij. Ja, yes. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Uh, Oké, okay, sorry. Ik dacht, toepakleef komt erachter aan. Maar dat is ik weer afgekript. Zeker. Goed, dat was uh, Texas Sun van deze Leon Bridges. En daarvoor nog Larkins. En heette, de single heet Hit and Run. Uh, we kijken vandaag in de krant. En ik uh, een heel stuk over de Unabomber. Althans, uh, die is als voorbeeld uh, gesteld. Uh, deze... Uh, een uh, oud uh, FBI-agent die echt 17 jaar aan de zaak heeft gewerkt, de Unibomber, die uh, actief was vanaf 1978 1995 heeft hij uh, van allerlei bombrieven uh, gepost. uiteindelijk hebben ze hem gevonden ergens in een uh, bos helemaal afgelegen. Daar had hij zich verscholen. En dat kwam aan de hand van hij uh, had allerlei brieven en had ook al gegeven met een gegeven het ene van de een gigantisch verhaal opgeschreven... hoe hij in het leven stond. En de broer van deze Unibomber... die herkende zijn handschrift en ook de, de taalgebruik. En die heeft dan uiteindelijk gezegd... volgens mij is het mijn broer. En die is een tijdje zoek, woont in dat gebied. En uiteindelijk uh, hebben ze hem kunnen oppakken. Maar uh, deze, Feru, uh, deze uh, Fitzgerald... Uh, James R. Fitzgerald... die zegt, uh, geeft allerlei tips... hoe wij de, de bombrieven hier in uh, Nederland... misschien kunnen laten ophouden... Hij zegt sowieso: laat de envelop zien, knip bepaalde dingen ervan af. Uh, want je krijgt ook altijd idioten die gaan fantaseren. Ze zeggen: ja, ik heb het gedaan, of die heeft het gedaan. Oh ja. Je moet het kunnen, zeg maar, niet alles laten zien, maar wel een groot gedeelte. Mensen herkennen misschien wel iets. En de bombrieven zijn te herkennen aan een witte envelop met de verdikking erin. Ze zijn gefrankeerd met postzegels, er hebben een geprinte. Oh, dat hebben we en... alle afkloppers volgens mij een ja, beetje Ja, dat is er, maar... Maar wel een beetje overeen. En als je er eentje tegenkomt, dan nou, snap je al afstand nemen. En uh, verder uh, zijn er nu nog geen heftige ongelukken gebeurd, gebeuren. En is er misschien een aandachtvraagje. Vaak zegt hij, het hoeven geen technische mensen te zijn. Het zijn vaak wel mensen die, uh, die niet zo heel veel contact hebben met andere mensen. Uh, waarschijnlijk op deze eerste... Uh, Post, uh, posting. Of noem je dat de eerste keer dat ze een ja, posting, uh, ja, posting is, uh, hebben gedaan. Uh, hebben ze hun uiterlijk waarschijnlijk ook wel veranderd. Of is er iets in hun leven gebeurd... waardoor ze helemaal zat zijn? Ja, maar ze willen gewoon gezien ja. worden. En uh, als iemand nou gewoon zo aardig doet tegen iedereen... dan gebeuren dit soort rare ja, dingen niet. Ja, dat is wel weer een dooddoel. Oh, daar zijn we weer. Daar zijn we lief weer. lief voor elkaar. Ook, uh, ja, maar goed, uiteindelijk schijnt hij dus iets in zijn leven te zijn gebeurd... waardoor hij het nu genoeg vond... en uh, zeg maar uh, iets verandering uh, wil zien... Deze nieuwe bommenbriefborster, hoe noem je hem? Bombriever. Ja? Weet ik wel. Die wil uh, bitcoins. Uh, 15.000 euro aan uh, uitge uitgeloofd aan tipgeld. Als ze we hem weten en te hoeveel, vinden. En hoeveel. Uh geld wil je hebben? In die ja, kort? dat staat er niet helemaal in. Dus ze willen niet alles daarover zeggen, maar uiteindelijk uh, bitcoins, dus dan kunnen ze niet traceren waar het vandaan komt. Hè. Dat is een beetje ja. het idee. En hij heeft tien uh, bedrijven op de korrel en één belangrijke aanwijzing is, en dat zit dus in die brieven, is een klein envelopje en dat is zeg maar een uh, gezicht op Delft. Dus echt oh? Een klein uh, envelopje en dat komt bij souvenirswinkels vandaan en ja, die leveren die envelopjes. En uh, er zijn al een aantal van die uh, envelopjes dus gevonden bij die envelop. Dus er is ooit van, uh, ja, waar komen die vandaan? Kunnen mensen daar iets over vertellen? Dus er zijn nu al die punten aan, gaan aan het lopen. Waar komen die dingen vandaan? En kunnen zij iets vertellen? Hebben zij een verdacht persoon gezien? Noem maar op. Ja. Misschien is diegene uh, woont hij misschien al in een van die oude grachtenpanden... die op dat tekening te zien is, die envelop. Dat is in te Delft. makkelijk gedacht. In hè? Delft. Ja, yeah, in Delft. Ja, maar het is wel, uh, denk ik... Uh, denkbaar dat ze in Delft uh, daar ergens uh, vandaan komen. Misschien is het een of andere geinige studentenvereniging daar die denkt: van, we gaan even de boel uh, Hoe kunnen we de boel het leukst ontregelen? Nou, ik ben bang dat het een beetje uit de hand... De TU ja, dat... in Delft, ja. Ja, nee, nee, jawel. Nou, ja, bombrieven, de TU. Ja. Nou goed, uh, nog even op terugkomen op die Ted Kaczynski... die uh, 16 bombrieven uh, naar de universiteit en de luchtvaartmaatschappij stuurde. 23 mensen raakten grond. Er vielen uh, drie doden. Uh, Na nou, 17 jaar heeft deze Fitzgerald het uh, dus uh, ja, uh, opgelost. Uh, uiteindelijk vonden ze dus deze Unibomber in, een, uh, in de bossen van Montana... En er werd ook een uh, miniserie van gemaakt op Netflix: uh, The Manhunt Unabomber. Interessante die. The Manhunt? Hunt Unabomber? Of The Manhunt? Manhunt. Ja, uh, echt. Gewoon, oh, heet... die moet ik even kijken. Ja, ja tuurlijk. Het spreekt toch door de verbeelding... dat een of andere randebiel op een zolderkamertje iets aan het knutsel is... en dan de hele wereld in rep en roer is. Hè? Ik ga ze pakken. Ik ga ze pakken. Ik klootzak. Ik ga nooit een tooi. En ook Niemand als... houdt van me. En ik zal zorgen van... dat ze me kennen. Eén van de tips zegt hij ook van... Het zou best kunnen zijn zeg maar, dat een man die zoiets doet... dat hij bijvoorbeeld een baard laat staan of dat hij andere kleding gaat dragen. Maar denk nou niet dat iedereen die meteen een baard laat staan... dat hij dan een, een, een, een, een unibommer is. is. maar nee. nou ja, Je kan wel even in een, het ges een gesprek hem begaan. Ga sowieso maar het gesprek met hem aan. Dat is nooit verkeerd, met ja. iemand even een gesprek aan te knopen. Dus, nou, leuke materie om daar even in te zeker, duiken. Zeker, zeker. Goed, ik zie dat jij ook nog... Uh, ja, ik iets... heb er een apart bericht. Dat ja? de wetenschappers hebben ontdekt dat er een radiosogiaal uit de ruimte komt. En die herhaalt zich ongeveer elke 16 dagen. Oh, dat, dat, Hier staat, Het zijn, zo leuk. zijn ze er? Het staat in een nog niet gepubliceerd onderzoek van Amerikaanse, Canadezen, Duitse, Nederlandse en Zweedse wetenschappers. Hoezo staat het dan op internet? Maar ja, het signaal werd al eerder ontdekt, maar nu is het dus ook bekend... dat het zich ritmisch herhaalt. Nope. En het is ontdekt met de Canadese radiotelescoop Chime. C-H-I-M-E. En in okay. de periode van 16 september 18 tot 30 oktober 19... werden 28 korte radiopulsen van enkele milliseconden waargenomen. Volgens mij moet dat gewoon een klein botsentje geweest zijn tussen de twee... Uh, ja. ja, oh... Maar meestal zijn dit soort pulsen onregelmatig en wanneer ze zich herhalen zit daar geen ritme in. Nee. En In dit geval namen de wetenschappers vier dagen lang uh, ongeveer twee keer per uur een radiopuls waar. En daarna bleef het twaalf dagen stil en daarna herhaalde het patroon zich weer. Maar ja, we moeten getoetst worden door vakgenoten, dit hele onderzoek, yeah. uh, die niet erbij betrokken zijn. En dan gaan we horen of, uh, of we are not alone or not ja oké okay. nou goed misschien zijn er het wel eens. spannend hoor ja je weet het niet je weet misschien het zijn niet. Er al die geluiden al miljoenen jaren onderweg en dan gaan ze vinden ons dat toch leuk zijn ja ja we, nou goed, Het is iets uh, Leef. straks uh, deze muziek de Zandvoortse berichten oh ja yeah, de Max Messer Group en shame is gone let it go dance En dan komt het bekende La La La uit de kust vandaan. Oké, okay, klaar ermee. Toelak leeft. Nieuws uit Zandvoort. Juist, de start van de bouw van Zandvoort Woontoren. De eerste palen zijn naar de grond gegaan. Dat is vorige week al gegaan. Geert Jan Bluis die is daar vorige week donderdag bij aanwezig geweest. 267 palen moesten de grond in. En dus hij heeft de eerste erin gerost, gewoon natuurlijk. Het is een, een woonproject. En het is van de Woonpack 3D Zandvoort. En eigenwijs makelaars en bouwbedrijf Niersman die zijn erbij aanwezig. Uh, die zijn erbij betrokken geweest en die waren daarbij elkaar. Ze waren zo blij met elkaar. We zijn zo goed bezig. We zijn, oh, ze waren zo blij met elkaar allemaal. Echt met elkaar op de schouders geklopt. En uiteindelijk waren er ook uh, een aantal uh, mensen. 71 uh, bewoners van Zandvoort die daar zeg maar, gaan wonen. Die waren erbij aanwezig. Die hebben allemaal elkaar een beetje leren kennen. Dankje drankje getoast. En uiteindelijk zijn er ook nog woon-werkunits uh, gepland. Een uh, architect uh, Thijs uh, Assenbergs die zegt dat het allemaal klaar moet zijn eind 2021. Dat, duurt, jezelf, het nog dat duurt nog wel even. Dat doen nog wel even. Het zijn nou niet echt uh, de woningen die echt toegankelijk zijn voor uh, die, de, zeg maar, de middenmoots. Nee, dat is het probleem. Ja. Dat is weer, weer het probleem. Maar ja. goed, er wordt wel weer was flink wat zinkjes verdiend. En duurzaamheid schijnt wel zeg maar, in hoog in het vaat te staan. Dus dat is wel mooi om te weten. Ja. Uh, de gemeente is uh, ook deze week gestart met het opruimen van de fietswrakken. En in het totaal, dat was afgelopen donderdag, was de stand. 93 fietswrakken met de geel labels zijn verwijderd. En het raadhuisplein, stationsplein en de boulevard vanaf Bloemendaal tot het badhuisplein zijn nu vrij van fietswrakken. Okay. Maar het is nog maar het topje van de ijsberg. Deze maand gaat de gemeente met Spaarlanden nog verder. Achtergelaten fietsen zijn dus een grote ergernis. Te weinig stallingsruimte. En uh, fietswrakken zijn rommelig en... ja, ze zijn kapot. De wielen ja. zijn krom, de banden zijn lekker. alleen het fietsframe staat nog in het rek. Ja. Dus de wrakken worden echt gelijk vernietigd. En zie jij zelf een fietsvrak... dat ja. je denkt van nou, nou is het klaar. Ja. Bel dan even naar 511-4950. Dat is dus een telefoonnummer van de gemeente Haarlem. Dus 023 511 4950. En je kan ook gewoon zeggen: van. Uh, je belt gewoon 14.023. Dat is ook zo mooi. He, want je hebt ook 14.020, dat is de Amsterdam. Huh? 14.023. Dan zeg je zo voort. Nou, en okay. dan uh, word je gelijk doorverbonden. En dan ga je gewoon uh, de fietsvrakken melden. Ja, vrouw van de Zijf, Zeker getallen. Dat ja, hoor je meteen ook weer. Nou goed, het is ook altijd leuk om even uh, ieder geval, uh, ja. en, en je kan ook via de website staat Melding doen bij Spaardenlanden, Gemeente op Handhaving. Oké, okay, dus. Nou, het, is het, gewoon een, uh... het is nog een tipje van de ijsberg. Er liggen nog veel meer fietsvakken En als je ook denkt van, ach, waar nog zo'n oude rotfiets heeft mijn buurman? Geef hem gewoon aan. Hij wordt gewoon lekker opgehaald. Helemaal geen punt. En we zijn er binnenkort al die fietsen. Ze gaan allemaal verdwenen van de, de boulevard. Komt ook ja. lekker uit straks met. Uh, uit ons oog. Uit ons oog. En fietsen. uit ons hart. Het oh, is toch zo geweest. Het is toch levensgevaarlijk om op de fiets plaats te nemen. En nog ander nieuws. Nijntje komt. Terug in oktober, We, vorige week, af, vorig jaar werd Nijntje natuurlijk van de paal bij Beach Club 10 afgeschroefd. Waarschijnlijk heeft iemand hem gewoon in zijn kinderkamer geplaatst. Gejat, gejat gestolen. Oh. Het was een herkenningspaal voor uh, zo zoekgeraakte kinderen. Oh, ja goed, en papa's en mamas konden dan daar weer afspreken. Mocht ja, je, mag je nou kwijt, weg kwijt, dan moet je dan naar Nijntje toe lopen. Nou, en, uh, nou goed, uiteindelijk uh, komt er nieuws. We hebben Mark van de... Bergen gevraagd om uh, een nieuwe uh, te maken. En die komt dan weer terug op die plek. Ja, ik sprak, uh, je had er ook eentje met een hondje. Dat uh, was altijd waar ik altijd ongeveer zat. Dus als je je hondje kwijt bent. En dan zei ik van, ik zit bij het hondje. Nou, dan hadden ze, oké. Okay, dat nou, is wel handig als... Uh, Ontdekkingspunt was. Uh, ja, zeker. Uh, meeting zeker. Point. Dat zeker. is het eigenlijk, hè? He? Meeting Point. Dat is een meeting point, ja, klopt. Ja. Nou, iets anders is dat uh, de finalisten topmodel Europa 2020, uh, Ralf Bouwman, is in de finale. Hij is, uh, is een van de grootste modellenwedstrijden van Europa. Hij is geselecteerd uit 25 deelnemers en op 16, 16 februari, dus morgen, gaat hij naar Brussel en dan, dan moet hij daar weer uh, allerlei opdrachten doen. En in totaal hebben 25.000 mensen in drie categorieën aangemeld. Fashion uh, model, uh, ja, model uh, uh, fotomodel en sportmodel. En uh, nou goed, de vorige edities, uh, de winnaars daarvan. Die uh, hebben onder andere fashion shows gelopen. Fotoshoots gedaan voor allerlei bekende merken. Dus het is echt wel de moeite waard om daar, uh, je daar uh, ja, voor in te zetten. Dan heb je misschien een tijdje een heel leuk baantje en vlieg je over de hele wereld. Goed, dat is wel weer interessant voor het berichten. Volgende uur hebben we nog ook veel meer voor u Klaar staan. We hebben ook uh, klaarstaan van uw fijne muziek hier op de Zender. Ze blijven singeltjes van het album aftrekken: Thema Impala. De blad heeft Slow Rush. Dit is breathe. Dieper. En door de buik. Paskas eh? stilhouden. De buikademhaling is heel belangrijk. Het geeft rust. Als je niet te vaak een single uitbrengt, als thema en palen, dan blijft het leuk. Met uh, supertramp-achtige pianootjes erin. En de stem vet in de galm. Ach, kan je mij voor wakker maken? Nou, nu sla ik een beetje door. Misschien dat je uh, niet. Maar goed, het is de geinige muziek. Deeper Breathing. Zo is de nieuwe single van het album. Dat heet Slow Rush. Hier bij de zaterdagmorgen. Ja, hè? What the fuck? Oh ja, Schenkie Knecht is natuurlijk weer een schaatsen. Dus kijk uit. Oh, ik dacht dat je dit geluid even vanwege dit artikel. Wat ja, ik klopt. Hier heb. Nou ja, ik, want, we hoorden. Eh, Amsterdam is voor een geheel eh, vuurwerkverbod. Hè? Daar schijnt dat echt te gaan gebeuren. Kijk. Ja, dat is echt. Nou ja, uh, je denkt, maar. wauw, in Amsterdam. Wel, Amsterdam natuurlijk wel. wonen heel veel mensen. Dus dat is natuurlijk extra gevaarlijk als je daar natuurlijk. Ja, een, uh, je kan echt niet in. Uh, in de je euh, <laughs> zo'n bommetje neergooien. Want dat gaat echt niet goed. Nee, dus dit is misschien een goed voorbeeld. Maar ja, die is wel de hoofdstad. Betekent dat betekent er waarschijnlijk heel veel andere steden op Ja, ook maar gaan ze kunnen volgen. natuurlijk wel een prachtige vuurwerkshow. daar op het ei houden. Ja, dat zo, is waar. Ja, achter ja, het station. Ja. Ja. Dus als ze dat zouden doen. en dan ook nog wat bovenop die. Uh, een grote flat waar je dan ook dan kan schommelen met die... Is dat de AI? Die AI? Ja, ik weet niet. Ik, ja, ik was geleden Daarboven zat ik ernaar te als kijken. Als het vanaf daar doen, jongen. Dat ja. is geweldig. Dan is het zeker uh, wel, wel gedekt. En laten het dan, uh, dan lekker dan ook op... Uh, heet het at 5 de Ja. Laten we het daar lekker uh, uitzenden ook. Zodat iedereen toch kan zien wat er is. Ja. En uh, ja, dat... Uh, er gaan mensen, die blijven op de pont staan heen en weer. Ja. ja. ja. Oh, oh, wat mooi. Ik blijf er oh. nog even hangen. Ja, wat het woord. doet me denken, ik was in 1999, was ik in Australië. En uh, daar gingen we ook oud nieuw vieren. We waren daar van 1999 uh, van naar 2000. En toen gingen we ook het oud nieuw gingen we naar een groot plein. Heel veel mensen zaten daar. Met, uh, met, ja, het was niet echt heel erg warm. Een beetje independence-achtig, wat ze in Amerika doen. Ja, ja Niet ging... die film, hè? Niet die film. Nee, niet die film. Ja, okay. Gingen ze met z'n allen zitten, met uh, slaapzakken om zich heen. En dikke jassen en, en de hele... Dan, dan, avond zitten. Ik denk, nou, dan komt hier een vuurwerkshow. Nou, dan mag je het. Jezus. Drie knalletjes net ja, was klaar. het was één vuurpijl, ging omhoog. Ja. Rooi gloed over de stad en dat was het. Dat was het? Ja, dat was het. Ik ja, denk, vijf... was... Maar goed, het was gewoon gezellig en die vuurpijl was eigenlijk gewoon bijzaak. Ik denk dat het gewoon een beetje onzin was. Maar maar... Werd, uh, je was er dus echt met autonieuw? Of was dat gewoon... Ja, het was met, met... autonieuw. Oh? Ja. Okay. Dat was ook een beetje teleurstellend. Want Je denkt, we gaan een nieuw millennium. En dan mag er wel iets meer de lucht in. Ah, nou ja, ja, ja. Zij zijn er waarschijnlijk toen al mee begonnen met... Nou, maar was dat ook bij die speciale plek... Dus waar je ook dus het opera-gebouw ziet liggen, daar bij het water? Nee, daar weer niet. Oh, daar nee, daar oh, gaan, gaan ze natuurlijk allemaal los. Ik ja. denk dat daar al wat vuurwerk naartoe is. En dat is gewoon nergens was meer vuurwerk op, hadden. Er was nog uh, één pijltje. Ik heb nog geprobeerd wat te krijgen, maar het er niet meer. Maar goed, dit is over de vuurwerkbom... Ja, in Amerika is de vuurwerkbom de lucht ingegaan... vorig weekend... En uh, dat is het zwaarste stuk vuurwerk dat ooit in de lucht is afgegaan. Ja. Al dus het AFM maandag. Ja. Het gewaarte woog 1270 kilo. Vloog 700 meter de lucht in. En een enorme ontploffing in de lucht was rood. Maar het vorige record stond uit 2018. En die stond op het naam van een vuurwerkbom. Die was gelanceerd in de Verenigde Arabische Emiraten. En die was 200 kilo lichter. Maar ja, de, de medewerkers van het Guinness World Record... Hallo, hallo, is niet hier... <tied> Die hebben de ontploffing meegemaakt. En ja. na die tijd uh, hebben ze al officieel een certificaat uitgedeeld aan Borden en zijn team. Het was dus Tim Borden die werkte mee in de ontwikkeling. En hij, hij heeft in 2019 al eerder een poging gedaan. Maar die, die, die mislukte doordat het vuurwerk prematuur afging. Prematuur. En de, de mortier die verantwoordelijk is voor de lancering, die kreeg toen de volle laag. Oh. Maar nu is het perfect gelukt. En je ziet ook echt een mooi filmpje. Ik zal hem even delen op onze Facebookpagina. Ja, het maf is, ziet, op die foto ziet het er heel drollig uit. Dat je, nou, dat is het dan. Ja, nee, ik, ik doe het denk aan Mars op dat moment. Ja, alles is rood. Ja. Alles is rood. En, nou ja, goed, het zou het wow. natuurlijk ook gewoon een, een manipulatie kunnen zijn. Dat dus je denkt, gewoon een klein vuurpijltje boven een... Als hij nu nu zie je het, het al meer. Oh, ja. Een ja. hele grote berg, maar er is een hele grote explosie erboven. Dus je denk, van, ja, dat je denkt van, heeft Trump spannend. toch op die knop gedrukt? Ja, heeft hij nee. toch? Nee, toch? het <laughs> toch. land, joh, gek. Eikel, dat doe je toch niet? Nee. Nou, lekker bezig zo. Oh. Ja, What vuurwerk blijft de verbetering spreken. Dus 1270 kilo aan vuurwerk. Ja. Yeah. Oh, ik krijg nu nog even een naschok, zie ik. What the fuck? Blijf wel doorgaan, zeg. Have nou, je begrijpt het al. Even een moment it voor it van rust in deze show. As gear, here. Living water. When you're Here you'll always find relief De natuur, de ijs, god de Delft. Oh, ja, dat is echt serieuze uh, problemen. Gisteren zat ik uh, even bij Jinek te kijken. Of was het op één? Op op zou ik nog kunnen? Ik had die wel altijd door elkaar, omdat ik ze tegelijkertijd kijk. Ik wist altijd heel snel af, moet ik toch een beetje kijken. Wat speelt zich nou af in de wereld? Ik zeg een Nederlander die had bedacht. Was het ook eerst shoots? En ik heb het ergens opgeschreven, maar ik weet niet meer shoots nog wat. Die had bedacht dat de dijken moesten komen uh, om de Noordzee heen. Oh. Bij Engeland, zo naar Noorwegen. <laughs> en van Engeland, zo naar. Wat uh, was dat, Frankrijk of zo? Ja, Frankrijk, je daar ja. van Calais afsluiten. Ja, zo, dat alles oh, ja. helemaal afsluit. Dat je een grote binnenzee. Ik heb ook zoiets gehoord. Inderdaad. Ja, groot. En uh, nou ja, goed, sommige mensen vonden het al een beetje lucht voor de Ieren. Want de Ieren, die die Ierland bleef dat dan een beetje buiten, bleef dat echt letterlijk een eiland. Terwijl de andere, anderen allemaal aan de binnenzee zaten dan, zeg maar. Ja. Een soort IJsselmeer, heel groot IJsselmeer krijg je dan natuurlijk. Ja. En dat zou dan meer uh, rust moeten geven. En uh, dan kan je af en toe wat extra water binnenlaten, maar niet te veel. Het like, wordt wel brak, hè, het water dan. Ja, dat, dat, dat, ja, dat, dat, dat, dat, dat, dat is het probleem. Wat gaat met de vissen gebeuren dan? Dat is ook iets, uh, en verder ook, ja... Het, het, ja er blijft even goed, even goed heel veel water komen. Dus dan moeten de dijken bij Noorwegen... en die andere landen moeten wel flink worden verhoogd. Want daar komt nog, meer, nog hoger ja, water dus natuurlijk. Weet je wat ook is? De stroom komt natuurlijk vanaf de oceaan. En die komt dus eigenlijk door het nauw van Calais... en dan om, om de UK heen. Ja. Maar als, er, als je dus dan straks uh, dat afsluit... dan gaat die warme golfstroom die is er niet meer. Nee. En dat, je hebt kans dat dat dan zorgt... dat er misschien wel meer ijs komt. Tenzij het klimaat al uh, zo... Uh, Knalt is dat dat uh, niet meer uitmaakt. Nee. Maar de, als je de warme golfstroom onderbreekt, dat is vroeger, in vroegere tijden, is dat een oorzaak geweest van de ijstijd. Oké. Okay. Dat had dan te maken met een bepaalde wind die dan niet kwam, ergens uh, in uh, Afrika of Amerika. Oh, dat zou wel een aardig idee kunnen zijn. En die, zijn. Uh, en die, en die uh, ja, misschien even tijdelijk, dat we even. Een beetje een ijstijdje genereren. Er waren wel wat puntjes daar. Bij Noorwegen waren het wel is een 300 meter diep. Nee, 300 meter diep. Dus dit was van. Ja, het Naam van Calais lukt beter. Maar je zou ook alleen daar kunnen doen, maar dan wel dat het afsluitbaar is, maar ook weer open te maken is. En hoe gaat het met de getijden dan? Dat is de vraag. Ja, nou ja, goed, ja, van Engeland natuurlijk, van Schotland eigenlijk zo helemaal naar Noorwegen. Dat is natuurlijk wel een heel groot stukje. Maar als je gewoon alleen begint bij het naam van Calais, dat maak je dicht met pontons die je kan verplaatsen. Okay. Dat zou, en, en dat kan je gewoon als test doen. En dan, ja, maar het uh, moet wel helemaal naar beneden toe hoor, natuurlijk. Het ja, ja, ja. moet helemaal dicht zijn. Hè? Ik weet niet werkt hoe het diep het nou kan goed. lezen. Namens dat ook Short Groeskamp, die daar echt serieus het werk van had gemaakt. En iedereen dacht dat het een grapje was. Nee, hij had er serieus met andere studenten naar gekeken. En het zou wel echt heel veel kunnen gaan schelen. Met, uh, met het klimaat en met het water en zo. Nou, okay. we merken het wel of het doorgezet wordt. Er moet we wel ergens nog even een pot, uh, geldpotje opengetrokken worden. Dat snap je, Ja. Ja, zeker weten. Cannabis ja, maakt Engeland je betalen. gevoeliger... Die heeft de grootste kust. Wie? Ja. Jou, ja, ja, zeker. Ja. Nou, uh, wat, master, wat was het natuurlijk weer? Cannabis maakt je gevoeliger voor valse herinneringen. Ja, ik herinner, wat zeg je nou? Ik herinner me niks van. Nee. Maar er is een nieuwe studie. Het blijkt is dus dat cannabis roken maakt je ontvankelijker voor valse herinneringen. Mensen onder invloed van marihuana zijn gevoeliger voor misinformatie. Herinneren zich dingen die niet gebeuren. Ah, oh, Ja, je hebt natuurlijk ook allemaal van die... Uh, uh, de, dat je gewoon uh, Engels ziet, of weet ik van wat allemaal. Yeah. Maar ja, ze, er waren mensen die hadden het onderzocht. 64 proefpersonen moesten een joint roken. De helft, daar zat dus gewoon uh, uh, de helft, ze zat THC in, en in de andere helft zat het er niet in. En de proefpersonen waren niet op de hoogte. Toen is ze een scenario ontwikkeld van. Uh, je was getuige van een misdaad, of je moest zelf een misdaad uitvoeren. En, uh, maar op, op een gegeven moment was het ook nog zo dat er uh, een tweede persoon aanwezig was die over de gebeurtenis vertelde. Maar in zijn verhaal waren dingen die klopten en dingen die dus gewoon pertinent niet waar waren. Wat grappig dit. En een half uur na de proef werden de proefpersonen geïnterviewd. En het bleek dus dat de proefpersonen zich dingen konden herinneren die niet hadden plaatsgevonden. Die waarschijnlijk die andere had gezegd. Ja. Dus dan ben je ook of, uh, hoe noem je dat, ontvankelijk voor, uh, voor bullshit verhalen. Ja. Nou, een andere test was simpeler. De proefpersonen kregen een reeks woorden voorgelegd. Die moesten ze zich herinneren en later opnieuw opzommen. Maar uh, dat was een, uh, uh, hoe zeg, die man zei, een klassiek paradigma... waarmee we vast herinneringen kunnen meten, al dus raammakers. En de proefpersonen die een joint met THC, THC hadden gerokt... herinnerden zich vaak woorden die niet eens op de lijst stonden. Ze hebben ze gewoon uh, van, ja, uh, misschien was dat wel een leuk woord... Uh, ja. Uh, ah, Vertel dit... mij tien woorden. Ik kan ze ook niet zomaar ophalen, uh, op oplepelen. Nee, maar dit, dit ja. doet me denken aan valse bekentenis natuurlijk. Hè? Ja. ja. De, de filamoord en zo. Mensen die gewoon een gegeven moment zo moe zijn. Zo vaag en zo. Die denken, nou, ik ga maar wat zeggen. En een gegeven moment gaan ze er zelf ook nog geen geloof. Ja. En mag ik dan naar huis? Zo ja, mag ja. ik. Nou ja, dat zit er natuurlijk nog achter. Maar ja. ik geloof zeker wel. En dit kunt ook allemaal weer traumas veroorzaken. Ik bedoel, dat zeggen ze ook wel. Als, ja. de, als je dingen meemaken in de oorlog. Niet meteen een hele verhaal gaan vertellen. En gaan delen. Want die andere gast gaat er alles bij fantaseren. Ik heb er soms al met dingen op de televisie, weet je wel, mensen die verhalen vertellen. Dat je denkt van, oeh, nou, ik, uh, ik weet niet, ik hoef het even niet te weten of zoiets. Nee, nee. nee je gaat het toch je fantasie op uh, hol slaan, je slaat er helemaal op hol. Nou goed, uh, straks uh, meer daarover. Ik heb onder andere nog even passagiers en koffers moeten eerder worden gescheiden. Dat schijnt echt heel veel reistijd te schelen. En dan kunnen we dus eerder het vliegtuig in en eerder, hoppakee, naar de vakantiebestemming uh, afreizen. Ik sprak er meer over. Maar hier even lekkere muziek hier van Circo Waste. We hebben een nieuwe CD, die heet Sad Happy. En dit is daar de single van. Sad Happy. I was waiting so sad happy. Thought I lost you in a nightmare dream. You were too hard to hold. Sad Happy, Circle Wave T-shirt. Dat was de grootste plaats. En die komt hier ook nog eens voorbij. Ja, zeg maar. Dat, dat slingen we nog eens op de radio. Kan het erover? Koffer en passagiers scheiden. We zijn fanatiek bezig om te kijken hoe ze dat eerder kunnen doen. En dan niet op Schiphol alleen. Waardoor de wachtreizen gigantisch toenemen. moet ingecheckt worden. Gewogen labels moeten eromheen Oh, dat doet allemaal zo lang. Dus nu zitten ze te denken: buiten Schiphol. Dat je daar je bagage al kan afgeven. Parkeren. En dan kan je zo lekker. ...onthaast kan je zeggen... ...maar die hal binnenlopen nog even wat kopen... ...en dan stap je op je vliegtuig... ...en dan, ja, dan gaat het allemaal veel sneller... ...en dus ze zijn ermee bezig... ...vooral ook op eh, Eindhoven Airport... ...zijn er alleen Europese vluchten... ...en dat geslepen met koffers... Oh, dat levert heel veel, heel veel irritatie op. Dus daar willen ze echt vanaf. En vandaar dat uh, de TU bezig is. De TU Delft, is serieus mee bezig om die dingen gewoon eerder te scheiden. En uiteindelijk, uh, ja, we zijn natuurlijk nu uh, allerlei prijsvechters zijn bezig met de prijzen voor vliegtickets heel laag te houden. Maar uh, u, oh, u wilde ook een koffer meenemen. Ja, nee, die, ja maar mijn handbagage, handbagage, ja, daar moet u ook voor betalen. En die, uh, dat loopt dus redelijk op. En uiteindelijk is 90% van de reizigers daar niet zo blij mee dat, dat je daar flink voor moet betalen. Maar het is ook wel weer logisch ook. Hè? En het grappige is, dan zie je weer van die Nederlanders die zeggen van... Nou, ik vind het echt belachelijk hoor. Dat, dat vliegen vind ik helemaal, helemaal niet zo goedkoop. Ik denk, nou, volgens mij is vliegen hartstikke goedkoop. Ja, echt wel. Echt goedkoop. Ik, hoe durf je het te zeggen ook gewoon, weet je ja. ik denk, het moet gewoon omhoog. En je mag je best wel... <coughs> ik mag ook best wel begrensd worden in mijn reisgedrag. Lust, in je reis. Ik, ik reis niet zo heel veel. Ik denk dat ik twee keer per jaar vlieg. Misschien hooguit. Misschien nog wel één keer. Per jaar. En uh, verder niet. Dus met dat nog denk ik ja, dat, ja. Als als ze daar iets goeds mee doen, met dat geld. Dan ben ik wel voor. Ja. Ik mag het best wel iets omhoog. Ik bedoel uh, ja. Dus dat je zou jij dan uh, zeg maar 100 euro meer betalen bij een maatschappij die die belooft dat er dat er bomen neergezet worden. Voor ja, die ik die 100 denk euro? ja, ik denk ik wel. Ja. ja klopt. Okay, ja. nou. moet ik mijn vrouw nog overtuigen, want die is natuurlijk van de financiën. Want ja. uh, ik heb er weinig over te zeggen. Maar ja, kijk, het is er wel. Dan ben je met z'n vier. Dat is 400 euro, hè, dan? Ja, dat snap ik. Ja, ja precies. Ja, ik ben van het rekenen, hè? Ja, nee. Dat, dat was een hele moeilijke som. Ja, het was een hele ja. moeilijke som. <laughs> Goed dat je erbij was, anders had ik het niet gedet. Poeh. Ja. Maar, uh, maar ja, dat is, dat, dan op, op zo'n bedrag scheelt het dan wel weer behoorlijk. Maar, ja, ja, dat... maar zeker die korte vluchten, jongens. Die, die vluchten moeten gewoon net zo duur zijn als de trein. Ja, eigenlijk en dan, wel. En dan pak je gewoon de trein in plaats van het vliegtuig. Ja, echt. Even naar Engeland, weet je. Want, uh, want het is ook... Uh, de wachttijden, gewoon als je met de trein gaat... die zijn er gewoon eigenlijk bijna niet. Nee. Nul. En uh, dan denk ik van... ja, dat is eigenlijk wel prettig reizen. Het kost je wel wat meer tijd. Maar met het vliegen... ook al is het vliegen maar drie uurtjes... Je bent gewoon je hele dag kwijt. Wel ja, man. Dan dan kan dat kan je lekker je met de trein Drie gaan. uur bezig, zes uur zit je dan. Dan ja, nou, heb je gezegd oh, mee. negen uur. Een boekje mee. Ja, Heerlijk. Ja, ja, het kan allemaal relaxen. Gewoon. Maar zorg nou, dan goed. ook wel in die trein dat er nog wel iemand langskomt met koffie. Dat, ja, is fijn. dat is wel fijn. Of een restauratiewagen. Ja, precies. We die aan het restaureren zijn. Precies zeker. Ja, nou, ja, uh, dan kan je gelijk opgeknapt worden. Kan ik opgeknapt worden, zeker. Wel, dat zit, Nou, als we het toch over restauratiewerkzaamheden hebben. En over een hele hele, hele oude film. Komt er ja. een nieuwe? Ja. Ja. Ik ben, ik ben helemaal verbaasd. Het is echt een bericht van 15 minuten geleden. Maar yeah? de, de vijfde Indiana Jones film gaat opgenomen worden. Nee, echt waar. Hoe oud is die gast, joh? 77. Wat Ik weet het niet helemaal hoe hij de, de nieuwe stunts gaat doen. Dat nee. doet hij vast niet zelf. Nee, denk ook niet. Maar nee. ik denk ook van, joh, als je hem ziet 77. wat voor risico's neem je? Ja, als, ja. ja je in. Je ziet ook echt nu dat hij ouder geworden is. Ik ben ook blij, hartstikke goed, meneer Harrison, dat je... Geen feestlijst heb genomen, want dat vind ik ook allemaal zo eng staan. Dat weet je niet. Nou, als je zo kijkt, heeft hij het niet gedaan. Nou, denk het niet. bij zijn ogen. Want zijn ogen zijn wel heel erg strak. Hij ziet hij zit voor 77. Ziet hij er helemaal niet slecht uit. Nee, zeker niet. Mag je niet plagen. Maar goed, toen kwam de vijfde Indiana Jones. Ja, en hij, zei, hij liet al weten dat hij het vijfde deel alleen maakt... omdat het publiek de film zo waardeert. Oh, hij zegt, leuk. ik voel de verantwoordelijkheid. Komt Sean, het... Ambitis, de Komt Sean Connery er ook nog bij als zijn vader? Kom Sean Conry er ook nog bij als zijn vader? Nou, ik denk het niet. Nee, dat was altijd wel een leuke combinatie, die twee. Dat, toen werd het echt van... Een serieuze film werd het een beetje een lachwekkende... Iets met. Uh, Alleen gekke dingen erin. Gewoon, ik vond Sean Connery sowieso uh, die gast. Ja. Die kan je overal inzetten. Ik vond het een kut film. Gewoon een leuke film. Dit waren jouw favoriete films ook al vroeger? Uh, nou, niet echt. Maar ik vond het wel grappig. Dan pak je dan gewoon het beide. Maar ik moet eerst zeggen. Ik heb helemaal geen herinnering aan Sean Connery in die films. <laughs> ja, Oké. Okay. Nou, lekker dan. <laughs> heb je helemaal in het zweet gewerkt. Gaan we gaan even op naar nieuws naar negen uur, of van 9 uur naar 9 uur. Een stukje geschiedenis. En het is vandaag 15 februari. Straks daar meer over...